Ja, ik, euh, ik zit er net aan te denken. Maar dan zou alleen de zoon van Dirk in aanmerking komen. Want, euh, ja, nee, Kees Oene heeft geen kinderen. En euh, ik heb alleen maar dochters. Hè. Nou ja, ik denk dat Arjen aan één man wel genoeg heeft. Dus, uh, zo. Wat zijn de moeilijkheden min? Kijk, Arjen, ik zit met Doeken Groendijk te praten over de eendenkooi. Hoeveel man heb jij nodig om de boel voor het seizoen weer in orde te krijgen? Nou, aan één mannetje heb ik zat. Heus? Maar natuurlijk, Mim. Nou, dat is dan opgelost, hè? En uh, die jongen wil wel? Oh, ja, zeker. Die jongen doet wat zijn vader zegt. En uh, wie komt me dan helpen? De zoon van Dirk Buren. Wat? Toch niet Siebe Buren? Ja, Siebe. Uh, is daar dan wat mee? Hè? Ja. ach, ja, ja, is daar wat mee? We zijn niet bepaald grote vrienden van elkaar. Nou, Het is toch gewoon een zakelijke overeenkomst, Harry. En je hoeft toch niet met iedereen goede vrienden te zijn in de wereld? Mm, nee. Ach, het doet er ook eigenlijk niet toe. Als hij maar werken wil. Maar dat wil hij. En dat kan hij zeker. Daar leg ik mijn handen voor in het vuur. Nou, hè? ik zou zeggen, bespreek dat maar met de anderen. En dan hoor ik het wel. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. Vandaag hoort u het tiende deel, Tweespalt. <tiedert> Wat is het warm? Nog even volhouden, Arjen, boer. Maak je daar maar geen zorgen over, ventje. Hou jij deze rietmat even vast? Ja, uh, goed. Ja, zo, zo ja. Nee, nee, nee, nee, een ietsje hoger. Ja, precies. Zo, dat zit. Hier moet een stuk gaas voor. Ja, hoe doen we dat? Uh, ik zag hier net een stuk los ijzerdraad met. Uh, oh, hier. Zo. En ja, jij ook een stukje. Zo, en nou kunnen we dit stuk gaas te mooi tussendoor borduren. Oeh, zeg, het valt helemaal niet mee om boven je macht te werken. Je hebt gelijk, hoor. het is hartstikke broeierig. Ja, joh, moet je die lucht zien daar in het zuiden? We zullen een leuk buitje krijgen, denk ik zo. Zo, dat zit ook als een muur. Zie je? Vooruit, op de grond. Eenden. Boven ons, een koppel Talingen. Een stuk of twaalf, veertien. Ze hebben vast onze wet gezien. Ja, ja, ik zie ze. Ze draaien hier naartoe. Blijf doodstil liggen. Dat we hebben, Cyprien. De wind komt uit de gezet ze gaan het vooraf neem jij de linkerbij dan neem ik de gaan we je ja, ze zien mooi zo <truimert> <truimert> begin van het seizoen. Maar ze zijn wel knap wild. Goed voeren. Dan worden ze wel tam. Maak je daar maar geen zorgen over. Zo. Oh, maar mee, jongetje. Rustig maar. Wat laten we ze? In het hok waar het ijzerdraad ligt. Oh. En... en... ...bij. Ja, dat doen we er een ja. maar, heel maar. Jullie gaan dan al lang niet aan. Hé, hey, eentje. Volgende week zal ik jullie netjes kort wieken... ...en dan hoeven jullie hier in het slootje alleen maar te snateren en te scheppen. schappen. Ja, Luisterleven krijgen ze. En nog lekker voer toe. Ja. <laughs> Zo, hup, in jullie dagverblijf. Ja. En begint het gegooien in de glazen. Dat wordt nooit weer hoor, als je het mij vraagt. Zullen we de boel hier maar opruimen? Ja, ga jij je gang maar. Jij moet voor de buik binnen zien te komen en ik ben zo thuis. Ik, ik, ik hark het gereedschap nog even bij elkaar. Ach, laat maar, joh. Het is haast niks. Ik vind het wel. Zo. Nou, uh, tot morgen dan. Tot morgen. Zeg, uh, wat ik je toch nog even vragen wilde. Heb jij eigenlijk vaste verkeer? Hm? Wat dacht je? Oh, ik weet je niet, ik vraag het zomaar. Nou, ik kan je wel zeggen, mijn verkering is vaster dan voor sommige lief is. Oh. Oh, nou, het doet me plezier om dat te horen. Ja, ja. Nou, hè. Jus hè? Droom maar niet al te benauwd van. <laughs> Maak je maar geen zorgen. En doe de groet aan, Geertje. Ja, dat zou jij wel willen, hè? Dat zou jij wel willen. Hey, Schrikte van. Moet je eens kijken, mim? Geel. Ja, is dreigend weer. En alleen maar storm. Geen regen. Dat maakt het juist zo dreigend. Waar zijn de jongens? Nou, Laas is in Horen. Die zal daar de bui wel afwachten. En Arjen is bezig in de kooi. Die zal zo wel komen. Zo is het helder blauwe lucht en een kwartiertje later heb je noodweer. Ja, ja, maar het was vanmiddag wel heel erg benauwd, tegen je. Ja jongen, jongen, wat een weer ineens. Ik kon nauwelijks tegen de wind optornen. Waar is die beuren? Die is al eerder naar huis gegaan. Maar of hij droog thuis komt, dat betwijfel ik. Koffie? Graag, Mim. Het is vreemd weer, hè. Geen spatje regen, maar wel een orkaan. En het zand stuift hier weer met wolken naartoe, Mim. Mijn hele mond zit vol. Dat het in onze tuin komt, dat is erg. In onze tuin? <laughs> het ligt al op, het komt buis. Alsjeblieft, koffie. Dank je, Mim. Het is toch een stommert geweest die hier het huis heeft neergezet. Stommert? Ja. We moeten het afbreken en dichter bij de eendekooi weer opbouwen. Wat klets je nou? Dit huis is zeker vijftig jaar geleden gebouwd. Weet je hoe ver de duin toen reikte toen je grootvader het hier neerzette? Je kon het duin nog niet eens zien, Arjen. En als we het nou zouden verplaatsen tot bij de eendekooi, dan zouden jouw kinderen over dertig jaar zeggen... Stom dat ze daar gebouwd hebben. Ze hadden het in de West moeten zetten. Zo lust ik er nog wel een. Hier of in de West, dat is een erg groot verschil, Min. Maar weet je wat het is, Arjen, met zand? Het heeft één groot voordeel. Je kan het wegscheppen. Je kan het altijd maar weer wegscheppen. Oh, nou begint de buik pas goed. Wat nou? Ja, kom maar binnen! Ties. Arjen, meekomen meteen. Wat is er? Er is een schip op de bosplaat gekwacht. Vooruit, mee met de reddingboot. De meesten zijn al gewaarschuwd. Hier, wacht even, Arjen. Arjen, hier, je goed. Ja, hier, je zuidwesten, ja. wacht even. Hier, alsjeblieft, wat, ja. wat is het voor een schip, Ties? Uh, het is een vissersboot. Ja. ja, nou. Heb je het aan? Klaar? Ja, oké. Gaan we maar. Ja, meekomen, hè. maar af naar de boot in Duin, ga ik er weer wachten op mijn mens aan. In orde. Wel, Piet. Er is werk in de winkel. Goed, Piet. Goed. Japke. Japke. Doe jij boven de ramen goed dicht? Er komt nood weer opzetten. Ik heb het al zien aankomen, Mim. Alles zit stevig dicht. En ik heb op uw kamer de luiken dicht gedaan. Goed zo, mijn kind. Nou, Waar staan we? nou? Je vader is op het land. Hij zal zomaar weer komen. Oh. Misschien blijft hij in het schuilhuisje. De bui afwachten. Ja, kan ook, ja. Hoewel, met noodweer is je vader het liefst thuis. Zeg, Mim. Zal ik u iets heel grappigs vertellen? Iets grappig. Wat dan wel? Nou, Arjen Boer is bezig met het herstellen van de eendekooi voor het seizoen. Wat is dat voor grappig, zo? Nou, op zichzelf niks natuurlijk. Maar het werk, dat kan hij niet alleen af en daarom moet een van de pachters van de eendenkooi hem helpen. Zo. Maar nou heeft hij niet de hulp van een van de pachters, maar van een zoon van een van de pachters. Met die dan wel. De zoon van Dirk Buren. Toch niet met, met Sime? Ja! Als hij weet, Ja, weet maar... je. Oh, met Sime buren samen in de kooi. <laughs> ik zie het voor me. Als er met je woord en doodslag uit voortkomt. Oh nee, dat zal wel meevallen. We hebben vast wel een leuk onderwerp om samen over te babbelen, denk ik. <lacht> Wat Hè? krijgen we nou? zal even kijken. Wie is daar? Sime, Sime buren. Ach, Sibbe, Wat kom jij? Nou, gauw kom binnen! Waar is Italië, Pim? De schuit van de commissie moet uitvaren. Er is een boot gestrand op de bospraat. Je vader moet mee! Oh, wat, wat is dat? Ik kwam Eike Smit tegen. Er is een schip gestrand. De reddingsboot van de commissie moet uitvaren en Hille moet mee. Eh, waar is hij? Nou, Hille is nog op het land, maar hij kan elk ogenblik bij... Oh, oh, daar is hij! Hille! Hille, het is goed dat je er bent. De reddingsboot moet uitvaren. Reddingsboot? Uitvaren? Wie zegt dat? Ik ben net Eike Smit tegengekomen. Ik moest jou waarschouwen. Dat is ook wat. Ja, dan moet ik weer verkleden. Ik ben kletsnat. En doe meteen die natte troep uit, Hille. Ja. En haal jij even een borstrok en een trui uit de kast boven, Jakke? Ja. ja goed meen. Wat een toestand, wat een toestand. Waarom moet de boot uitvaren? En geeft hij nou de troep nou, mijn ja, Er is een botte gestrand op de bosplaat. Neem meteen de oliejas mee, Japke. Die hangt erop. Nou, eh, dan ga ik maar, want ik moet er nog een paar waarschuwen. Ja, maar weet je wat het is? Siebe, ik heb geen paard. Onze bruine zit bij de veldje. Dat kan elk ogenblik komen. Oh. Alsjeblieft, daar. Ja, ja dan wacht ik nog wel even op je, hille. Dan gaan we samen op mijn paard. Zo, ja. je Zo, borstrok. Zo. Ja. Ja. Ja. ja, en nou je trui. wat een toestand, wat een. Toestand, Zo, ja. dat zit allemaal. Meneer, je jas daar. Ja, merci. Jou. Wat een bedoeling. Klaar, Hille? Ja, bijna. Nou, we moeten zorgen dat we er eerder zijn aan de schuit van Ties van Cunhoor, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, dat moet. Kom. Oh, ik ben klaar. Kom ja. Kijk hem man. Oh, wat een toestand ineens. We hadden het juist over Simon en komt hij ineens binnenstuiven. Ja, je hoort het al, hè? Wat hoor ik? Nou, ze moeten voortmaken dat ze er eerder zijn dan de schuit van Ties van Kunnen. Je ziet het, hè? begint al. Wat begint al? Nou, strijd, afgunst, de tweespalt. Zo'n kleine gemeenschap als hier. Dat kan toch niet goed gaan? Dat kan niet goed gaan. Een deksel. Dat hebben we nagenoeg los, Ties. Nog een klein stukje aan de achterkant. Dan de paarden zo gauw mogelijk inspannen. Hoeveel man heb je nodig, Ties? We zijn nou met ons zessen. Voor dit karwei hebben we aan acht man genoeg. Acht man genoeg? Tuurlijk. Ik schip niks pal op de bosplaats. Raft dat van niks. Allemaal inspannen. Gaan we dan al weg? Ja, we kunnen met ons zessen de lang bij gemakkelijk trekken. Als de anderen komen, dan zien ze dat we al getrokken zijn en dan komen ze wel naar het strand. Voor ons is nou het belangrijkste dat we eerder aan het strand zitten van de mensen van de commissie. Ja, en die nog komen, die kunnen niet verdwalen. Er is maar één mogelijkheid om van hier naar het strand te komen. Allemaal ingespannen. Ja, ja, ja. Goed, daar gaan we mannen. Ja, het gaat geweldig. Kies. Het lijkt wel alsof we op de strand wegrijden. Ja, dat was een goede plek die jouw op heeft aangewezen. Dit is gewoon een natuurlijke weg naar het strand. Oh, oh, oh. Daar komt Sibendoes aan. Samen met Pachtjes Sik. Doe mij ook nog eens, Paulaties? Dat is niet nodig. Ga maar wat vooruit naar het strand... en probeer contact te krijgen met de schipkeukenlingen. Doe het, Ties. Dus. Oh, oh. Vooruit, trekken. Rekken. Rek. Rek. Kunnen we nog niet vertrekken, Eike Smit? Ik heb nog twee man nodig. We zijn al met onze achter. Met z'n achter kun je de reddingsboot niet trekken. Waarom niet, Eike? We kunnen toch over de strand weg? Met acht paarden sleur je de reddingsboot toch niet over het strand? Maar dan kunnen wij toch alvast met de boot naar het strand rijden? Die anderen komen wel achter ons aan. Ja, dan blijf ik wel wachten op de aankomers. Mensen, iedereen is gewaarschouwd. De rest kan zo komen. We wachten nog vijf minuten. En dan zijn we binnen net half uur een volle zee. Maar dan is die boot van Ties van Kunen er vast wel eerder. Oh, daar geloof ik niks van. Ties moet honderden meters door het duin zoeken. Die halen we zo in. Nou, ik help het je hopen. Hoort, we kunnen nu wat proberen of we beweging in de kar kunnen krijgen. Zijn we allemaal ingespannen, hè? Ja, ja. Nou, vooruit. Laten we het dan. proberen. Ja, ja, ja. Daar komt weg in. Waar het? Zullen we dan maar meteen naar het strand rijden jongen? Heerlijk, he? heerlijk, dan rij je door. wat jij er vandaag komen? Ja, Goed doe ik! mannen, Daar gaan we. Pak aanzetten, Arjen, kom je in de te gooien? Arjen! 1, 2, Up! Oh, ja, ja, ja, ja. Bijna! Het tikkeltje dichterbij mannen! Het tikkeltje niet dichterbij! Right, maar Pak voort afhouden! En er iemand diep in de dag. Dieper stil, dieper! Ja! Nog een streepje! Arjen! Nog eens! 1, 2, Ja! Pasmaken! Pasmaken! So, Zo, dan moet die erbij komen. Vraag, springen! Ja, vraag maar. Ah. Grijp hem, mamma! Grijp hem! Ja, trek hem in de boot. Bob. Dat was kantje mooi. Bedankt, bedankt. Hoeveel zijn jullie? Benoemd vijf, hè? Vraag, springen! Springen! Kijk ze! Kijk ze! Kijk Heb je hem zo? Ja! Bedankt mannen! Bedankt! Goed! Ja. Ja. Blijf kappen en weg weten, mannen! Ja, gooi! Heeeeeeeeeeee! Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Schak me hem aan! Ik kan er wat van! Meteen op de uit! Meteen raak, geweldig! Ja. I'll go to good! No good. Hey, yeah. Ja, dat is Ja, nee, nee, kom! Dat staat te hoog dus in de zon in de zee. Kijk, kijk dat nou toch eens. Maar komt de dus van die kunnen. Maar, nee, die nee, niet uit, nee, nee, nee, nee, nee, We hebben de bemanning al bij zich! Ja. En daar... Kan je het duim staan? Zo mensen, de boot op het strand. Waar je een pijp hadden jullie gauw de paarden op. Ja, nog een reddingsboot. Dat jullie ons met twee reddingsbooten hebben willen helpen. Geweldig vind ik dat. Rijken. Nies. Ja man, die dus moeten we op tijd maar. Nou, dat was zeker goed. Kijk maar, onze schijnt dus helemaal aan parlementen. We waren verzopen als ratten. Dit is de schipper van de boten. We komen uit Volledam. We weten heus wel iets van de zee af, maar een zeeman als. Hoe noemt je hem? Ties, hè? Een zeeman als Ties. Zo bestaat er geen tweede in de wereld. Ah, ja, dan hoor je het ook eens nog eens een keer van iemand anders, Eikenspin. Dat hoef je mij niet onder mijn neus te vragen, Dat Ties een goede zeeman is en een goede redder, dat weet iedereen op Skilbrecht. Muit! Mannen, omdraaien! We gaan weer op Hauzand. Vanwege, de paarden is hier. Ja. Vooruit de weg. De schroepen weer naar het water en meteen op de Langwijn. Dan zetten we weer rustig terug op het plekje in Duin. Voor een volgende keer. Nou, dat is eens maar nooit weer. Al dag gaat voor niks. Kom, kom, hille, We moesten nog aan elkaar werken. Wat een toestand. En dan gaan die anderen nog met de reddingspremie aan de haal. Ja, volgende keer beter, hele. Ja. We waren het al laat naar waarschuwen. Maar daar zal ik eens een goed plan voor opzetten. Ja. En dan zul jij zien, dan winnen we ruim één uur op de tijd. Ach. En ik, ja, nee, ik blijf erbij van het dorp over de strand weg. Dan ben je bij gelijke start eerder aan het strand, dan dat je helemaal met de sloep door de duim moet moeten. Ja. Nou, dat zullen we af. moeten wachten eigenlijk. Ach. dat zullen we af. Je had die gezichten moeten zien, Mim. Met twaalf man sterk waren ze. Ze kwamen wel welgemoet aanrijden over het strand, terwijl wij net door de branding heen schoten op de terugtocht. Nou ja, Arjen, maar daar hoef je niet zo triomfantelijk ah. over te doen. Het gaat in de eerste plaats om mensen redden. Het is geen wedstrijd, is wij de opperriep wie het eerst is. Ja, daar heb je gelijk in, Mim. Het is geen wedstrijd. Het gaat om mensenlevens. Hm. Maar het is toch leuk. Wanneer je voor je moeite de reddingspremie krijgt en je staat als schipper toch wel schut als je aan komt rijden op het strand en de redding is al achter de rug. Ja, maar het is niet leuk voor die anderen. Vooral omdat het er toch in de eerste plaats om te doen is om mensen te redden. Hm. En dan moet je niet tegenover elkaar gaan staan, maar met elkaar. Dat is mooie praat, Mim, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat Ties gelijk heeft gekregen op een belangrijk punt. Je moet een reddingsboot niet starten vanuit de bewoonde wereld. Maar je moet een reddingssloep in het duin zo dicht mogelijk bij de zee onderbrengen. Daar gaat het om. Wat nou? Wie is daar? Die, wat is er? Van alles op het strand, Arjen. Wat? Ja, hier. Een houtskleping is op de banken gelopen, bij baal 23. Ga zo gauw mogelijk naar de reddingsboot, ik waarschuw de anderen. Min, Min, hou mijn olie goed. Er is van alles op het strand, Min, van alles op het strand. U hebt geluisterd naar het tiende deel van ons seriehoorspel Arjen. Hierin hoorde u de stemmen van Truus Dekker, Wim de Meijer, Corrie van der Linden, Bert Dijkstra, Jan Borkus, Rita Vet, Frans Kokshoorn, Ingrid Heinzius, Jan Willem ten Broeke en Rudolf Damstee. Technische realisatie Wim de Kok en Gijs van den Heuvel. De regie was in handen van Friso Koks.